4 Uur. Het NOS-journaal. Mark Visser. In Athene zijn het nieuwe Griekse parlement en de interimregering beëdigd. Het zakenkabinet onder leiding van premier Prikramenos, een rechter, moet het land besturen tot aan de nieuwe verkiezingen op 17 juni. Het kabinet bestaat vooral uit professoren en diplomaten. Hun belangrijkste taak is het voorbereiden van de nieuwe verkiezingen. De 300 parlementariërs die bij de stembusgang op 6 mei werden gekozen... zullen maar een paar dagen in functie blijven. Vanwege de nieuwe verkiezingen wordt het parlement uiterlijk zaterdag alweer ontbonden. Parlementsleden hebben vanwege de dramatische economische situatie in Griekenland... afgezien van een vergoeding. De leider van de Syrische Nationale Raad, Bagan Ghalioun, stapt op. En dat doet dat op een moment dat de kritiek op het functioneren van de raad toeneemt. Bij het bekendmaken van zijn besluit riep Ghalioun de partijen in de raad op... om hun conflicten bij te leggen en de eenheid te bewaren. Het besluit van Ghalioun volgt op een dreigement van een groep... die zich de lokale coördinatiecomités noemt. Deze groep vertegenwoordigt activisten... die in Syrië zelf tegen het bewind van president Assad strijden... Volgens de groep is de leiding van de Nationale Raad incompetent. Ruim een jaar na het begin van de opstand tegen Assad opereren de verschillende oppositiegroepen nog altijd niet als een eenheid. Galdioen treedt niet onmiddellijk af. Hij blijft aan tot er een opvolger is gekozen. In de Amerikaanse staat Vermont is het voortaan verboden te boren naar schaliegas. Het is de eerste staat in Amerika die de controversiële vorm van gaswinning verbiedt. Schaliegas zit opgesloten in diepe steenlagen. Om het eruit te halen moet het gesteente gekraakt worden. Door er water met zand en chemicaliën onder hoge druk in te pompen. Volgens critici veroorzaakt de methode aardbevingen en het grondwater zou worden vervuild. Ook in Nederland is het boren naar schaliegas omstreden. Vorig jaar bepaalde de rechter dat een geplande proefboring in Brabant niet door mocht gaan. Minister Verhagen kondigde toen aan dat hij het onderzoek zou laten doen... naar de relatief nieuwe vorm van gaswinning. Uitkomsten daarvan komen binnenkort. Griekenland heeft de Olympische fakkel overgedragen aan een delegatie... van het Organisatiecomité van de Olympische Spelen in Londen. Het gebeurde in het oude Olympische stadion in Athene... in het bijzijn van onder andere de Britse prinses Anne, voetbalster David Beckham... en de burgemeester van Londen, Boris Johnson. Het vuur wordt nu naar Engeland gebracht, waar het zaterdag aan een reis van bijna 13.000 kilometer door Groot-Brittannië begint. Op 27 juli wordt met de fakkel in het Olympisch Stadion in Londen tijdens de openingsceremonie de Olympische Vlam ontstoken. FC Den Bosch en Willem II hebben in de eerste wedstrijd van de play-off om promotie naar de Divisie gelijk gespeeld. In Den Bosch bleef het 0-0. De tweede wedstrijd is zondag in Tilburg en dat duel is beslissend.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 Goedemiddag, hartelijk welkom opnieuw bij Villa VPRO tot half vijf. Nog bij u hier op Radio 1 met een speciale uitzending over de zorg. En dan voornamelijk natuurlijk over de vraag die al jaren gesteld wordt. Hoe houden we het allemaal betaalbaar? Ik praat erover met vijf gasten. Wim van der Meren is bestuursvoorzitter van CZ, grote zorgverzekeraar. Naast hem zit Lucie Kok. Zij is econoom en doet onderzoek bij uh, SEO economische stichting voor economisch onderzoek en heeft uh, onder andere uitgebreid onderzocht wat de marktwerking gedaan heeft in de zorg. Naast haar Margot Trappenburg, politicoloog, die zich bezighoudt met medisch-ethische kwesties. Eén een politicus, Agnes Wolbert van de Partij van de Arbeid, uh, doet niet mee aan het lenteakkoord en kan dus vrijuit praten over wat er wel en allemaal niet gebeuren moet op het gebied van de zorg. En, Um, Nicole Kien, zij is zorgadvocaat. We hadden het toen het uh, nieuws eventjes uh, ons onderbrak. Zo mag ik het niet zeggen, want het nieuws gaat altijd voor. Dus toen wij even terecht plaatsmaakten voor het nieuws... Um, over de beheersbaarheid van, de, van de, de, de zorg natuurlijk. Maar ook over waar de verantwoordelijkheden liggen en waar de knelpunten. Een belangrijk ding wat iedereen zei is natuurlijk de efficiency... maar ook de transparantie... Uh, daarover het, het kunnen zien wat er daadwerkelijk voor handelingen verricht worden en door wie. Um, nou is de vraag, wie kan die transparantie afdwingen en wie kan een ziekenhuis daarop afrekenen? De politiek kan dat inmiddels niet meer, mevrouw Wolbert. Nee, heeft daar eigenlijk niks meer mee van doen. Nee, dat, uh, dat, en dat is ook wel een, uh, een uh, nare constatering. Uh, want daar waar... Um, kijk, als dit kabinet nog had gezeten, dan uh, waren we, hadden we de opmaat gemaakt naar uh, winstuitkeringen in de zorg. Hè. Waren we, we waren bezig met, uh, of uh, het kabinet uh, Rutte was bezig om dat mogelijk te maken. Ja, dat betekent kort gezegd dat er private investeerders ja. zijn die geld steken in een ziekenhuis, wat alleen natuurlijk maar prettig is, maar dat uh, als daar winst gemaakt wordt, dat niet automatisch terugvloeit ja. in de zorg, maar dat de aandeelhouder gewoon geld krijgt. Ja, en ja. dan wordt het dus. Uh, en en uh, als je nou kijkt naar. Uh, wat er eigenlijk zou moeten gebeuren. is dat je toch ergens belegt. de verantwoordelijkheid belegt. dat de knopen doorgehakt uh, uh, moeten worden. Hè. Dus als je weet dat in Nederland. Er te veel capaciteit is, we hebben te veel ziekenhuizen, we mm -hmm. hebben te veel spoedeisende hulp. We hebben uh, eigenlijk overal te veel van. Er moet wat gebeuren, maar alleen moet er wel iemand die beslissingen. Het klimaat is een... niet meer bij u. Ja, maar dat dat zou... ligt nu bij de meneer die daar ja, recht tegenover is, over zit. Uh, ja, maar dat is ook waar we erg ongelukkig over zijn. Er zijn maar een handjevol verzekeraars die straks het hele zorglandschap van Nederland bepalen. Ik zeg wel eens in het noorden zijn het zeven mannen, of zes mannen en één vrouw. Drie ziekenhuisdirecteuren en vier uh, zorgverzekeraarsdirecteuren. die bepalen hoe daar. Uh, uh, waar ziekenhuizen zijn, waar ze open blijven. Je waar ze zou dicht ook kunnen gaan. zeggen, dan ga ik even naar Wim van der Meeren. Vind... Of Nicole uh, Kien wil, wil daar eerst even wat over zeggen. Je zou ja. kunnen zeggen, laat de politiek er blij mee zijn. U hoeven al die ellendige nee. beslissingen niet te nemen. Maar... Kunnen ze leuk aan meneer Van der Meeren en de consorten ja, overlaten? Ja, maar als ik in de Kamer minister Schippers zeg. Uh, als er echte echt problemen zijn en die opgelost moeten worden. waar eigenlijk niemand de knoop door hakt. En ik hoor minister Schippers eigenlijk alleen maar zeggen... ik ga er niet meer over, ik kan er niet op optreden, ik ga er niet over... dan zeg ik, mag er alstublieft meer uh, overheidsinvloed uh, ook zijn. Niet alleen maar, maar controle op de cijfers, maar invloed op, ja, gaat maar, even, u, nou, op de Dat niet van de Meren van CZ? Ja, dat gaat helpen. Even antwoord hierop. Het geeft in ieder geval de gelegenheid voor de, voor de mensen van wie die zorg is... die hebben geen enkele invloed op geen enkele wijze Het lijkt er steeds meer op meneer van der Meren... dat de verantwoordelijkheid voor het budget in de hand houden en de beperking ligt bij u, ligt bij de ja, zorgverzekeraar. Ja, die, die speelt een sleutelrol. Ja, en die wordt ook heel zwaar door ons gevoeld. En we worden daarbij ons verschrikkelijk en terecht op onze vingers gekeken. Door de politiek, uh, dat dan weer wel? Nou, niet alleen door de politiek, maar wat dacht u dat uh, uw collega's uh, uh, allemaal doen? En terecht, uh, journalisten zijn er als de kippen bij als er iets gaat gebeuren. En uh, ook uh, patiëntenbewegingen zijn erbij. En wij moeten in harmonie met patiëntenbewegingen en met alle professionals... proberen deze lastige klussen te klaren. En dat gaat veel beter, zoals wij dat doen, denk ik... dan met een debat in de Tweede Hoe doet u Kamer. Dat? Wat Zegt u gewoon tegen een ziekenhuis... als jij nee, niet nee. dit of dat efficiënt doet, dan krijg je geen contract. meer. Nee, wat wij op dit moment aan het doen zijn... is wij zijn gestart met regioregie, in verschillende regio's. In Eindhoven bijvoorbeeld. En daar praten we met huisartsen en ziekenhuizen. Proberen we uh, de portemonnee van de huisarts en de ziekenhuis bijeen te leggen... zodat het niet zo is dat de huisarts iemand uit het ziekenhuis houdt... dat die daar later financieel voor gestraft wordt. We proberen te zeggen, wat doe je nou wel, wat doe je nou niet... Het, is, het lijkt misschien op wat vroeger planning was, maar veel slimmer, met veel meer partijen ja, dat betrokken. Vind ik ook een, dat is een heel goed voorbeeld van hoe het dus zou moeten. Ik ja, ben dus het doen. van harte met u eens dat in de Tweede Kamer het beleid niet, dat dat niet helpt, hè? maar dat is ook niet wat ik bedoel met overheidsinvloed. Mm -hmm. Ik zou zeggen, je hebt per regio heb je plannen nodig over hoeveel hebben we nodig, waar komen die huisartsposten, hoe, hoe lang moeten mensen rijden om ergens te komen, hè? want het begint alsmaar meer een item te worden. Dus je kan heel goed regionaal plannen. Ook heel goed regionaal onderling afstemmen. Maar nou, de slotregie moet bij de politiek Maar je liggen, moet zegt, wel ja. regionaal ook... Ik een... ben ooit begonnen als ambtenaar. En dat hebben we in de vorige eeuw geprobeerd met de wet ziekenhuisvoorziening. En dat was zo verdrietig. Ik wil zeggen dat even regionaal ambtenaren hoeven Ambtenaar hoeft niet in te kopen. Maar ze moeten ook. zijn minst in het Gewoon het woord ja, nemen. Precies. <laughs> nou, um, ja, het lijkt er net op alsof de politiek natuurlijk niks meer te zeggen heeft. Maar dat is natuurlijk ook weer niet waar. Um, er zijn twee dingen, denk ik, toch wel even relevant in deze discussie. Uh, de politiek. Politiek heeft in 2006 ervoor gekozen om een stukje van de gezondheidszorg, om daar marktwerkingen op te laten treden. En daarbij hebben ze ook een marktmeester aangesteld, dat is de Nederlandse zorgautoriteit. Ja. En daar waar er zich zeg, zeg maar, zaken in de markt voordoen die echt gewoon niet kunnen, uh, niet goed zijn voor de Nederlandse gezondheidszorg enzovoort, hebben ze die bevoegdheden bij wet wel aan de Nederlandse zorgautoriteit gegeven om in te grijpen. En daarnaast wordt het pakket waar een Nederlander toegang toe heeft, nog steeds vastgesteld door de Lofrecht, minister ja. en dus door de overheid. Dus er ligt nog wel een hele grote rol voor de politiek. En ik denk dat ze die ook best kunnen oppakken. Lucie Kok eventjes over dat punt wat um, Margot, nee, sorry, Agnes Wolbert van de Partij van de Arbeid al aanstipte. Um, dat uh, die winstuitkering, hè, particuliere investeerders die uh, een ziekenhuis kunnen kopen of daarin deelnemen. En dan winst uitgekeerd krijgen, is dat iets wat je toe moet juichen? Gaat dat uiteindelijk de zorg geld opleveren? Gaat dat uiteindelijk de zorg helpen wat betaalbaarder te krijgen? Nou, ik denk dat het nodig is, omdat er, uh, nou, eigenlijk alleen voor die zi ziekenhuizen die willen investeren. Voor de meeste ziekenhuizen die hebben er helemaal geen behoefte aan. Uh, maar die ziekenhuizen die een, een uh, nieuwbouw willen plegen bijvoorbeeld... die kunnen niet meer terecht bij de staat voor financiering. En ook niet bij een verzekeraar, want die financiert dat ook niet. Dus die kunnen dan terecht bij een investeerder. Hè, en die krijgen dan daar een normaal rendement voor. Dus dat is een hele goede zaak uh, voor de Maar zorg. hoe is het met ziekenhuizen die dreigen failliet te gaan... en geheel al opgekocht worden gewoon door iemand die zegt... ik, ik koop leuk een ziekenhuis. Ja. Heb het dan vervolgens voor het zeggen. Uh, dat hoeft helemaal niet iemand te zijn die verder iets, iets met de zorg te maken heeft. Mm -hmm. Maar wel een vinger in de pap heeft daar... Uh, uh, ja. Ik noem maar iets, stel je voor dat een zorgverzekeraar... En nu zegt, ik koop een ziekenhuis. Dat zou toch een vreemde figuur worden, of mag dat niet? Of een farmaceut. Of een farmaceut. Nou, dat wil meneer, mevrouw Schippers wil dat verbieden. Maar daar, dat vind ik eigenlijk een beetje jammer, omdat het hele gunstige effecten kan hebben. Juist als je de, zeg maar, de verzekeraar en het ziekenhuis in één hebt. heb je juist wel de goede prikkels ook om het volume te beheersen. Zou dat kunnen, inderdaad? Dat CZ zegt, wij kopen twee ziekenhuizen in Nederland. En daar, dat is dan voor al onze patiënten. Dat zijn dan de enige twee ziekenhuizen waar wij wat nee, mee doen. Nee, want nee, die nee. zijn van ons. Nee, op die manier nee, nee. kan het niet. Nee, en het is ook niet ons beleid. Ik heb ooit, als, toen ik in het ziekenhuis bestuurde, zelf een wasserij gehad. En daar zat ik als ik een wasserij? Van, ja, die hadden we samen met het paar En als ik in het bestuur van de wasserij oh. zat, dan vond ik de waskosten altijd te laag. En als ik in het ziekenhuis zat, vond ik het andersom. Dus ik vind ja. dat ook niet zo'n heel gelukkige, uh, gelukkige toestand. Um, maar ik denk, kijk, uh, op dit moment gaat er ook veel privaat geld in ziekenhuizen. Namelijk van banken. Ja, en die willen ook rendement. Pensioners dus ook misschien. Ja, maar het is niet zo'n principieel verschil. Wat ik nu goed vind van banken, ik praat er vaak mee de laatste tijd. Als je gaan investeren, dan zeg ik altijd, jongens, kijk heel goed naar de business case van het ziekenhuis. Kijk ook of het een maatschappelijke business case is. Want als je niet maatschappelijk verantwoord is, dan krijg je dadelijk een lastige zorgverzekeraar die gaat drukken op de prijs en dan krijg je problemen met je financiering. En die disciplinering, die begint nu al heel erg behoorlijk te werken. En dat helpt echt. Voordat we naar, naar de, de, de ethische kanten van de, van de zaak of gaan, we, of, zeker. Er zijn ook? natuurlijk heel veel partijen in de zorg die al winst maken. Medisch specialisten maken winst ja. in, in de maatschappen. De ZPC's maken winst. Dus het, uh, dat ja, zou dat niet iets unieks vl. zijn nee. in, de, in de zorg. Maar, maar in die de maken maar de die winst. Vloeit terug in nee, nee, de zorg? Nee, alleen die van de zorg. Die vloeit terug in ja, de boot. Ja. Ja, maar maar daarom zou je er geen groot voorstander van moeten zijn, lijkt mij. Dus, uh, dus uh, die winst die, die uh, maatschappen maken, die, die zijn uh, ons ook een doorn in het oog. Wat kan er tenslotte eventjes, dan laten we dan de financiën eventjes een beetje laten voor wat het is. Nu er zoveel verantwoordelijkheid ligt bij de uh, uh, zorgverzekeraars. Die hebben afspraken gemaakt met ziekenhuizen, met de minister, dat de kosten maar van de ziekenhuizen 2, zoveel procent mogen mogen naar nou allerlei afspraken gemaakt. Wanneer uh, is het zover dat, en wie kan dat dan zeggen, dat ze zeggen... dit gaat helemaal niet goed, men houdt zich niet aan de afspraak... het gaat helemaal de verkeerde kant op. Nu nemen wij het heft weer in handen als overheid of als welke autoriteit dan ook... en we gaan de verantwoordelijkheid weer ergens anders leggen. Nee, wij gaan Ik kijk zorgen. even naar de politicus en naar ja, de zorgverzekeraar. Een... Er komt een moment ja. waarop u afgerekend wordt of het u gelukt is... om die kosten te beheersen, want dat moet u nu ineens... In, heeft u op uw bordje. Ja, dat is ook zo. En dat is lastig. Dat ga, dat, uh, maar we zijn er wel heel erg goed mee bezig. Er is nog nooit zoveel gebeurd in ziekenhuizen. Maar wat nu als het mislukt, vroeg ik me al? Het kan niet mislukken. Uh, wat zou kunnen zijn, is dat je het net niet helemaal haalt. Maar voorlopig, voorlopig lijkt het er nog op dat we het wel met elkaar gaan halen. Er wordt enorm op gedrukt. We hebben nog nooit zo'n prestatie neergezet met z'n allen. Ook de ziekenhuizen, die doen mee, want die voelen de druk enorm... Uh, ja, dan hebben we echt een, een majeure prestatie geleverd... dan is er een kostenombuiging gerealiseerd. En dat doet pijn. Dat hebben we met elkaar ook van tevoren geconstateerd. En dit gaat niet vanzelf. Mm. Het doet ook op dit moment pijn. Maar we komen wel uh, we komen heel ver. Ja, uiteindelijk is het toch de overheid, of is het ook de politiek... die daar uh, uh, uh, een opvatting uh, over heeft. En de meerderheid uh, onder Hogevors is er een meerderheid ja. geweest... Die, uh, die de nieuwe zorgverzekeringswet heeft aangenomen. En ik vraag me af of er nog steeds zoveel, zeg maar, politiek gezien... of er zoveel partijen zijn die daar nog steeds zo blij mee zijn. Omdat je in de Kamer steeds meer het geluid hoort... dat, uh, dat de invloed en de controle, zeg maar... de, in, de democratische invloed op onze gezondheidszorg... echt uh, dun aan het worden is... Uh, ja, we krijgen één keer per jaar een lijst in de Kamer... waarin staat wat er in het basispakket zit... en dan worden dingen uitgehaald en dingen ingezet... Maar om dat eens okay. een vraag te noemen... De, sociaal, de, de gezondheidsverschillen in Nederland... tussen mensen met een kleine beurs en met geld... die nemen alsmaar toe. Dat is een ander onderwerp. Belangrijk ook, maar daar wilde ik het nu even niet over hebben. Ik denk over. dat we ook realistisch moeten zijn. Het is gewoon niet zo makkelijk... ook vanuit juridisch perspectief... om een markt eerst vrij te geven... en hem mm -hmm. dan vervolgens weer door de overheid te gaan laten sturen dan lopen we ook allerlei uh, Europees-rechtelijke regelgeving tegen het lijf. Ik denk dat het een beetje illusorisch is om te denken... dat we dat nog even terug kunnen draaien. Okay. En jammer als Laten het nou net naar, goed gaat om het weer anders te doen. Uh, nee, maar het was ook niet zo ja. dat ik zei... morgen is het mislukt en dan moet het Echt? weer anders. Maar er komt een moment waarop, waarop je iets gaat evolueren toch? Ja, ja. ja. permanent. Ja. Ik wilde tenslotte het gaan hebben over keuzes... waar we voor komen te staan, waar we natuurlijk nu ook al voor staan in de zorg. Maar gezien de stijging van de kosten... en het feit dat er steeds uh, meer mensen oud worden... dat er steeds meer vraag is naar die zorg weet je dat de pot ooit een keer opraakt, dat hij nooit vol genoeg kan zijn. Um, Margot Trappenburg, altijd natuurlijk een moeilijke, moeilijke vraag... wat voor ethische keuzes maak je, wanneer behandel je iemand wel... wanneer behandel je iemand niet. We hadden het er helemaal in het begin al even over... dat de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg in 2007 al heeft gezegd... er moeten grenzen gesteld worden uh, aan behandelen of niet behandelen... Een gewonnen levensjaar in gezondheid mag niet meer, hebben zij toen gezegd, dan 80.000 euro kosten. Nou, dat is gauw weer weggemoffeld. De politiek heeft daar niks mee gedaan. Stel je voor, dan moet je handen niet aan branden. Ook wel begrijpelijk. Maar er gaan de laatste tijd meer en meer stemmen op, ook uit onverdachte hoek. Die zeggen, moet je ten koste van elke prijs altijd maar pijn verzachten en de dood uitstellen? Nou. Dit is dus ja, eventjes een openingsvraag uh, over die ja, hoofdstuk u. Uh, Nou, wat uh, de Raad voor Volksgezondheid en Zorg destijds heeft bepleit... is uh, de, de kosten nemen van één jaar verpleeghuiszorg. En dat te stellen als nou dat is wat we ongeveer uh, bereid zijn uit te geven. En als het bijvoorbeeld uh, heel veel meer kost om mensen thuis te verplegen... omdat mensen echt 24 uur zorg nodig hebben... Um, per dag. Er mm -hmm. moet iemand zijn en hun moeder of hun familielid kan niet de hele dag daar zijn. Dus er moet eigenlijk gewoon een permanente bewaking of medische zorg aanwezig zijn. Zouden we dan niet moeten zeggen, dan moet deze persoon toch eigenlijk naar een verpleeghuis. Ook al willen ze uh, zijn familie het liever zelf thuis blijven doen. Dus dat, dat was de context waarin uh, dat voorstel gezegd, werd gedaan. Ja. Um, ja, moet je dat in het algemeen doen? Ik denk het eigenlijk uh, toch niet. Uh, ik denk niet dat je, dat je die kant uit zou moeten gaan... waar je wel uh, de discussie over kunt voeren. En daar hebben we het al even over gehad. Is dus Wat moet er wel en niet in het basispakket? En uh, nou, die discussie hebben we eigenlijk door de jaren heen voortdurend. Hè? Want, en dan zijn er altijd dingetjes die in en uit het basispakket Zeker. geschoven zijn, worden. Precies, dat is ook niet... Dat zijn wij eigenlijk dat om dingen waar we het nog niet zo vaak over gehad ja. hebben. Keuzes waarvan je nu denkt, daar wil je nooit voor komen te staan... maar het zou die kant op kunnen gaan dat je je dat af moet gaan vragen. En Laten we dan gewoon de dingen bij de naam noemen. Uh, um, oudere mensen echt ouderen, 85, 90 jaar... tegenwoordig nog ja. helemaal niet zo heel erg oud... Uh, die, die ziek zijn en die bijvoorbeeld een enorme een nare vorm van kanker hebben... en die nog, uh, wiens leven nog een half jaar verlengd kan worden... met hele dure medicijnen. Uh, dat was waar Wouter ja. Bos het over had. Daar had ik net van KPMG, nu de zorgadviseur, die zegt... er zijn momenten waarop je je af moet vragen... of je koet, kakoet, altijd dat moet... Ja willen blijven betalen. Daar kwam je ja. gewoon op neer. Nou, ik, ik denk dat je uh, heel veel meer kunt bereiken... als je die vraag niet meteen in financiële termen stelt... maar gewoon zegt, mevrouw, u bent 85. Ja. En dit is een hele nare ziekte. En u moet ergens... Ja, dat u moet ergens naar dood, dat hoef je niet, niet erbij te zeggen... want dat weet iemand van 85 wel. En, en dit, uh, dit is een ziekte. En als we daar echt een hele dure therapie aan... dan zult u waarschijnlijk niet helemaal opknappen. En als u het overleeft, dan krijgt u over... Een half jaar weer iets anders. Dus er is een heel, heel veel voor te zeggen om met name bij oudere patiënten. Gewoon te praten over wat voor vreselijke bijwerking een bepaalde behandeling heeft. En sommige behandelingen zijn echt veel ernstiger nog als je, als je ouder bent. En daar knap je veel minder van op. Dus om de discussie op die manier te voeren vind ik eigenlijk een zonder, stuk prettiger. dan te zeggen het, dan om het zoveel, om... uh, Ja, we hebben dat met de euthanasie discussie ook gehad aanvankelijk kon je nog hé, in de jaren zeventig nog wel eens losjes zeggen. Uit een zie Het is ook een hele leuke oplossing voor de bevolkingsproblematiek. Hè? Dat was toen... Volk ik wilde in van Rome. Keen, Rome Keen, maar... en dan Wim ja. van de Mieren. Ja, wat, dit is echt een van de allerlastigste discussies... die we kunnen voeren met elkaar. Um, als je namelijk een grens trekt... dan kun je er bijna vergif op innemen... dat je ongeveer een week later... een uitzonderingssituatie krijgt mm -hmm. die de pers haalt. Uh, een van de klanten die ik in de afgelopen jaren heb bijgestaan is uh, zijn ouders geweest die een kindje hadden, pas geboren... en die had een hele ingewikkelde aandoening. Het kindje kan alleen blijven leven en dan wel ook een fatsoenlijk leven leiden... als het per jaar een geneesmiddel krijgt wat zeven ton per jaar kost. Mm -hmm. Dat zijn ongelooflijk hoge kosten. En toch, op het moment dat zo'n situatie... nadat we een grens hebben getrokken van 80.000 euro per jaar... Uh, als die in het nieuws komen, denk ik dat we in heel Nederland toch ergens zoiets hebben van misschien moeten we toch wel kijken met elkaar of we dat wel kunnen blijven betalen. Dus die harde grens trekken is echt ongelooflijk moeilijk. Dus ik voel daarom heel veel voor dat wat mevrouw Trappenburg aangeeft. Bes maak het veel meer bespreekbaar in die fase als je bijvoorbeeld aan het einde bent. Mm -hmm. um, aan de andere kant vind ik daar ook wel weer een heel groot risico aan zitten, waar we heel goed over na moeten denken, want dat is, dan kom ik weer met mijn transparantie, wat gebeurt er precies in die spreekkamer? Want één ding heb ik de laatste jaren heel Terugie. goed geleerd. Nou, één ding heb ik heel goed geleerd. En dat is dat er altijd absoluut vertrouwen moet zijn van de patiënt in de arts die hem behandelt. Mm -hmm. Want op het moment dat je namelijk de suggestie krijgt dat een dokter een beslissing neemt... die op basis van kosten wordt genomen in plaats van de kwaliteit van de behandeling en het medische afweging van belang van de patiënt... dan ga je een heel kostbaar goed buiten boord zetten. Dus we moeten met elkaar ook afspreken... dat die manier waarop je dat bespreekbaar maakt... dan wel ook heel goed transparant wordt... en altijd zeg maar, een zuiver beeld schetst van wat aan de orde is. Wim van der Meren, als uh, zorgverzekeraar... Ja, ter ik zou... aanvulling, hier worden hele verstandige dingen gezegd. Een zorgverzekeraar gaat nooit, wat mij betreft, op basis van centen uh, zeggen van dit gaan wij niet voor u doen. Zo keihard. Als hij iets niet in het verzekerd pakket zit, komen we soms tot die, uh, tot die nare conclusie dat het niet mag. Uh, dat is en dan wat gaan anders. we het ook niet doen. Dat, ja. maar, maar ik denk, uh, sommige taboes moeten misschien ook maar een beetje blijven. Dat is helemaal niet zo verkeerd. Waar het om gaat is dat je ziet op dit moment... dat steeds meer dokters ook hiervoor verantwoordelijkheid gaan nemen. Ik heb laatst een mooi verhaal gelezen van de voorzitter van het AMC... Marcel Levy en Frank van der Bos, de voorzitter van de internistenvereniging. Die stellen dit soort dingen ter discussie. En zij gaan dat doen samen met patiëntenverenigingen. Vanuit... Het idee dat kwaliteit van leven het allerbeste is. En ik heb vroeger ooit eens een verpleeghuis bestuurd. En daar zeiden we ook, jongens, het gaat niet altijd om het toevoegen van jaren aan het leven. Het gaat veel meer om het toevoegen van leven aan de jaren. Maar dan moet je dus inderdaad af van het idee wat men nog wel eens wil hebben. Dat dokters altijd maar door willen behandelen. En dat er, uh, uh, wat hem, dat er hè, dan hebben we het weer over volume, dat er wat hem betreft niet te praten valt. Dat, dat is een, spro een sprookje. Dat, dat is, is een interieur. sprookje. Ja. Kijk, ik ken heel veel professionals. En het leuke van die professionals is dat ze doorgaans alles willen doen. om het beter te maken voor hun patiënt. Dus ze zijn ook wel eens een beetje. Uh, positieve vakidioten, van er kan nog dit, er kan nog dat. Uh, maar ze moeten daarover in heel goed in overleg met hun patiënt... als, als een soort uh, maatje van de patiënt met een hele hoop medische kennis. Goh, mevrouw, meneer, nou heeft u dit. Wat kan ik nou voor u betekenen? Wat kan er en wat moet er? Agnes, dat uh, Agnes Wolbert, als politicus, kunt u zich voorstellen... dat, dat, dat de politiek uh, zich ooit zal laten verleiden... tot uh, niet alleen kijken naar hoe iemand leeft... of hij nee. rookt of drinkt en daar misschien wat kosten aan verbinden? Nee, nee? nee ik geloof niet... Uh... Ik geloof, zeker als het gaat over levenseinden, geloof ik niet dat er, uh, dat er grenzen getrokken worden... in wat de behandeling mag kosten. Mm -hmm. Ik vind wel dat je... Um, kijk, het gaat niet alleen maar over... of die laatste behandelingen nu nog aangeboden moeten worden. is toch wel een algemeen gevoel in Nederland... dat dat wel vaak gebeurt, trouwens. Dat is ook zo. Uh, dus dus die, die, dat die dokters wel doen van... Uh, uh, we hebben nog dit, we hebben nog dat in technische zin. Maar wat ik daar wel aan uh, van we zou, uh, zou willen zeggen... is dat je eigenlijk mensen toch ook... Te Kort doet, omdat je als je alleen maar blijft doorbehandelen en doorbehandelen, blijft er eigenlijk heel weinig ruimte over tot voor het begeleiden naar een waardig levenseinde. Hè? Dus je heen. ziet eigenlijk dat naarmate artsen ja. blijven, medisch blijven door, dus die medische kant heel sterk de voorgrond blijft houden, al die behandelingen en dat gewoon de menselijke kant van uh, uh, afscheid nemen van het leven, uh, de contacten hebben, dus ook het. Uh, Zeg maar alles wat er nodig is aan begeleiding in de laatste levensfase. Dat dat mm -hmm. heel echt of dat, dat te weinig op ja, dat, dat op de achtergrond dra uh, raakt. Door uh, die sterke nadruk op die medische behandelingen. Mag en ik denk dat, dat ik hoor wel steeds meer ruimte voor uh, palliatieve zorg. Dus uh, voor aandacht in die laatste uh, zeg maar menselijke wijs. De inter, intermenselijke contacten en, uh, en alles wat daarin nodig is aan begeleiding. Mm -hmm. um, Margot Trappenburg, is het niet zo dat er dat in Engeland gebeurt dat wel... dat er ook in Nederland al, uh, gaat het toch weer even over, o, over dat geld... Uh, toch gekeken wordt naar nou, dit is zo'n duur medicijn... dat gaan we niet meer geven aan iemand waarvan we weten dat dat nog maar voor heel kort is en dat het uiteindelijk aan de kwaliteit van leven verder niks zal doen. Dat is niet zo. Dat is niet zo want iedereen probeert hier en volkomen terecht natuurlijk te doen alsof kosten nooit een rol mee mogen spelen. Ah. Maar die doen dat op de achtergrond bijna altijd wel namelijk. Duurlijk. Ja, nou of dat gebeurt, dat weet meneer Van der Meeren waarschijnlijk beter uh, dan ik hoor. Ja. Of, of dat uh, in praktijk volgend, of me, mevrouw Kien. Uh. Ja. Oké, okay, dan vraag ik het aan maar van de, de, Deze van deze, kosten, oh, de, deze kostenoverwegingen, die spelen natuurlijk altijd een rol bij wat je opneemt in het pakket. Er wordt altijd een afweging gemaakt, wat levert het op in kwaliteit van leven en behandeling. En uh, wat, uh, wat, sta, wat zijn de kosten die daar tegenover staan. Alleen in de spreekkamer van de arts is dat natuurlijk een uh, iets ander verhaal. Mm -hmm. ik... En dat je daar een bedrag van uh, bijvoorbeeld uh, uh, een ton tegenover stelt, dat is als je kijkt naar de, de literatuur ongeveer hoe mensen zelf zeg maar hun een jaar in gezondheid waarderen. Dus dat is helemaal niet zo gek dat je dat als uitgangspunt neemt. Een van de Ja, ik denk dat dokters zich uh, meer, steeds meer bewust worden van de schaarste. Hè? Als je daar mm -hmm. iets uitgeeft, dan kun je daar iets anders niet meer uitgeven. Mm -hmm. En we hebben mm -hmm. met z'n allen er een cap op gezet dat die zich steeds vaker zullen Maar dat realiseren. is het punt. Je moet, er worden nu ook ja. al keuzes gemaakt. Dat Je moet ook altijd zo. kiezen. En, ja, en dat is ook zo. En ik denk dat, dat er wat eerder uh, men zich zal realiseren van... Joh, de toegevoegde waarde van wat we nu gaan doen is heel gering. Het kost heel erg veel. Dat is niet wijs. Mm -hmm. Dat geld kunnen we elders beter besteden, kunnen we betere zorg geven. En ik denk dat dat soort dingen impliciet gebeuren. Ik denk ook dat je op een intensive care dat je een intensivist ook op een gegeven moment ziet denken, wat doe ik? Ik ben hier om iemand door een dalletje heen te slepen. Mm -hmm. Ik ben hier niet om het sterven te rekken. Dat mm -hmm. heeft geen zin. Uh, moet je dat heel hard met elkaar afspreken alsjeblieft. Laat een beetje wijsheid aan de professionals en Laat je ze een beetje vertrouwen in de wijsheid om met dit soort dingen subtiel en goed om te ja, maar Dan Nicole, moeten we wel onderscheid ik... maken tussen twee zaken. Je hebt een doelmatigheidsafweging die je daarin kunt maken... waarin je de meerwaarde in gezondheidswinst... Mm -hmm. of in levensverlenging mm -hmm. van de patiënt afweegt... tegen deze behandeling, zeg maar niet geven. Of je kijkt naar de kosten die daaraan gekoppeld zijn. En ik vind die laatste nog steeds heel lastig... Ja. omdat in de wetgeving die van toepassing is... op het medisch inhoudelijk handelen van de arts in Nederland hij er niet mee wegkomt om te zeggen... ja, maar het was zo duur en het leverde maar zo weinig op. Dus die laatste, dat laatste element is heel erg moeilijk... om uh, echt een plek te geven in de afweging... van of een patiënt wel of nou, niet behandeld mag dat, dat is misschien ja. ook wel helemaal terecht. Ik dat, dat, dat, dat dat echt op het moment dat je dat wel zou doen... en echt expliciet dat van dokters gaat vragen, dan ondermijn je het vertrouwen nou, tussen arts en patiënt. Dat is precies wat ik wilde ja. zeggen. Maar dan wil het niet zeggen dat het op de achtergrond niet een rol speelt, alleen je benoemt het niet. En, ja. en dat is met name wat ik dus lastig vind, want dan hebben we dus weer zo'n stukje in de in het, waarin er volstrekt gebrek aan transparantie bestaat. Mm -hmm. En waar je soms zeg maar, de ene medisch specialist ziet afbuigen... naar een level waarvan je zegt, zo zou het niet moeten. En de andere medisch specialist, hè, de voorbeelden die meneer Van der Meeren geeft... het juist heel zorgvuldig doet. En dat vind ik voor de gelijke toegankelijkheid van de patiënt... tot deze type van zorgving niet juist. Tot Margot van Burg. Oh, ja... Nee, sorry, Agnes Wolbert. Ik, ik zag niet wie het woord wilde nou, ik nemen. Denk, ik, denk dat artsen, ik denk dat artsen ongelooflijk geholpen zouden zijn... In, het, in dit soort afwegingen... als er ook echt een, maatschappelijk, als er ook een maatschappelijke discussie op gang kwam. en mensen. Hè, we, we praten er nu over, maar het is toch eigenlijk nog wel een beetje een taboe. En uh, we, we praten over vrijwillige levenseinden nu gelukkig in Nederland. En dat kost ook tijd om uh, mensen uh, dit... Uh, dit te laten afwegen. En op het moment dat het maatschappelijk een veel nor genorm, een normalere discussie zou zijn, en de afweging ook door mensen, door cliënten, uh, patiënten zelf, zelf gemaakt precies. wordt, dan zie je dat het ook voor artsen gemakkelijker is om daarin te ondersteunen. Oké, okay. Agnes Wolbert hoorde u laatste. Partij van de Arbeidkamerlid, hartelijk bedankt. Wim van der Meer, de bestuursvoorzitter van Zorgverzekeraar CZ, ook bedankt. Lucy Kok, economen, hoofdzorg en zekerheid bij SEO Economisch Onderzoek. Margot Trappenburg, politicologen. En. Nicole Kien, zorgadvocaat. Hartelijk bedankt. Dit was Villa WPRO voor vandaag. Wij zijn er maandag weer gewoon vanaf half vier op Radio 1. En zometeen het Radio 1-journaal met Lucella Carrasso. Goedemiddag, met Lucella. Hi. Wij praten ook over de zorgmaatregelen. Dat ja. doen wij met Ring Meiring van de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg. En dan in het kader van geheel iets anders. Tegen half zes dan bellen wij met iemand in Groningen. die een gewapende overval in een supermarkt heeft gestopt. Hij heeft de overvaller overmeesterd en vertelt straks zijn verhaal. Dat na het nieuws van half vijf. Radio 1. Het NOS-journaal. In Athene zijn het nieuwe Griekse parlement en de interimregering beëdigd. Het zakenkabinet onder leiding van premier Pikramenos, een rechter, moet het land besturen tot aan de nieuwe verkiezingen op 17 juni. Het kabinet bestaat vooral uit professoren en diplomaten en hun belangrijkste taak is het voorbereiden van de nieuwe verkiezingen. Baran Ghaljoen, de voorzitter van de Syrische Nationale Raad, stapt op. Er is de laatste tijd veel kritiek op het functioneren van de raad. Ghaljoen roept de leden van de raad op hun conflicten bij te leggen en de eenheid te bewaren.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 En het Bulgaarse parlement heeft ingestemd met een rookverbod in publieke ruimtes. In restaurants en cafés mag vanaf 1 juni niet meer worden gerookt. Ook in de buurt van scholen en in stadions is roken dan verboden. Tot zover de hoofdpunten uit het nieuws.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 Goedemiddag, een vrije dag voor velen van u vanwege hemelvaart. Niet voor het Joegoslavië tribunaal Maar het duurde niet lang daar. De zaak tegen Mladic is voor onbepaalde tijd geschorst. Straks advocaat Geert-Jan Knoops over deze onverwachte tussenstop. We gaan uitgebreid in op de gevolgen van het vijfpartijenakkoord. We pikken er drie thema's uit vanmiddag. De woningmarkt, het ontslagrecht en de zorgmaatregelen. Joris van de Kerkhoff is voor ons in de straten van Athene... op zoek naar Grieken bij wie het water aan de lippen staat. Straks zijn reportage die hem ook in het oude Olympisch Stadion brengt... voor iets heel anders. En zojuist klonk in Waalwijk het eerste fluitsignaal... voor de wedstrijd RKC tegen Vitesse. Voetbalflitsen dus in het Radio 1 Journaal. En wij zijn er tot half zeven vanavond. En Ronald van der Geer is in Waalwijk. Twee keer drie kwartier. Ronald. Het gaat dus om de eerste van twee play-off wedstrijden tussen RKC Waalwijk en Vitesse. Met als inzet Europees voetbal. RKC Europa in. Dat zou zomaar kunnen, want je begint altijd weer op 0-0. En RKC is niet voor niets als negende geëindigd in deze competitie. Vitesse een paar plekjes hoger. Maar goed, RKC heeft Twente uitgeschakeld. En heeft dus de kans om inderdaad als promovendus Europa in te gaan. Moet het wel Vitesse verslaan in twee wedstrijden. De eerste daarvan, je zei het al, dus vandaag. Het zou trouwens voor het eerst sinds 1990 zijn. Dat er een ploeg die promoveert, het jaar daarna aanspraak maakt op Europees voetbal. Nu een aanval overigens van, ja, van Vitesse en een schot van Boni. Dat door zoet gekregen. Kan worden. ...en de eerste corner dus aanstaande na drie minuten voetbal... ...in een volgepakt stadion in Waalwijk. Nog even de personele bezetting. Buutner, bijna international, is er niet bij bij Vitesse geblesseerd... ...en aan nam geschorst. Van Arnold en Van der Heijden spelen voor die twee. En geen Snow en uh, Nemet bij uh, RKC. Dat het doet met dezelfde elf waarmee het afgelopen zondag FC Twente versloeg. Nog even kijken naar die corner die door Van der Heijden wordt genomen. Vanaf uh, de rechterkant, bal komt bij de eerste paal... ...en wordt weer over de achterlijn gekopt. En hoe deze corner afloopt... dat hoort u zo meteen wel. Na drie minuten zijn we dus begonnen in Waalwijk. Het zit vol, het is sfeervol en het is 0-0. Dan het proces tegen Mladic. Dat is dus tijdelijk stilgelegd. Dat maakt de rechter Alfons Ori van het Joegoslavië-tribunaal vanmiddag bekend. In light of the prosecution's significant disclosure errors... Uh, the chamber hereby informs the parties that it has decided to suspend... De Start of the presentation of evidence. Aanklagers hebben significante fouten gemaakt, al dus de rechter. Hoogleraar internationaal strafrecht Gertjan Jan Knoops heeft in het verleden ook met het tribunaal te maken gehad. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, de rechter heeft het over grote fouten gemaakt door de aanklagers, significante fouten. Waarmee zijn de aanklagers de mist ingegaan? Nou, ze hebben verzaakt om een aantal uh, documenten, en het gaat niet om, om één of twee, maar om duizenden documenten, om die tijdig op een zogenaamd elektronisch uh, systeem te plaatsen waar de verdediging toegang toe krijgt. Je moet je voorstellen dat in deze zaak uh, het gaat om een kleine 30.000 documenten aan potentieel bewijsmateriaal. Dat wordt dus niet hardcopy verstrekt, maar dat komt op een, een elektronisch intern systeem te staan via. ...binnen het tribunaal. En dat is met een paar duizend documenten niet op tijd gebeurd... ...waardoor ja, de verdediging eigenlijk de eerste getuigenverhoren niet kan voorbereiden. Want die documenten zien eigenlijk op het uh, ondervragen van de eerste getuigen ...die vanaf 29 mei zouden de revue gaan passeren. En dan moet u denken aan documenten die uh, ja, zo ondersteunend zijn voor de, de zaak van de aanklagers... En uh, dat betekent dus dat eigenlijk de verdediging zich niet goed kan voorbereiden op de kruisverhoren van die getuigen. Uh, bijvoorbeeld het checken van de authenticiteit van bepaalde stukken. En kan of, dat überhaupt wel via het internet? Ik denk waarom wordt dat niet gewoon uh, opgestuurd? Ook al is het veel. Ja, maar die hoeveelheden zijn zo groot... En dat elektronisch disclosure systeem, zoals dat heet... dat kent ook een zeg maar, bepaald uh, registratiesysteem. Dus daar wordt ook in de rechtszaal steeds naar verwezen. Al die documenten krijgen ook een bepaald, uh, een bepaald nummer. En uh, ja, voor het tribunaal is het gewoon veel effectiever... om dat elektronisch te doen, omdat het ook kostenbesparend is. Um, want dan moet je dus kopieën maken, niet alleen voor één of twee... maar dan moet je kopieën maken voor tientallen personen... die allemaal bij dat proces betrokken zijn... Nu hebben wij inmiddels begrepen dat het is misgegaan bij het uploaden van dit elektronisch dossier. Het, het zou een administratieve fout zijn, hoorde onze verslaggever daar. Kunt u zich daar iets bij voorstellen? Nou, het is in het verleden helaas vaker gebeurd, ook in zaken van mijzelf, waarin documenten dus niet tijdig zijn geüpload. Maar je zou in een zaak als dit verwachten dat dat uh, toch gecheckt en gerecheckt ge is, om het zo te zeggen. Toch uh, een van de belangrijkste zaken namelijk lossewitsch van het tribunaal. Men heeft ook al ruim 15 jaar ervaring met uh, dit systeem. Uh, dus het zou eigenlijk niet hebben mogen gebeuren. Kijk, dat je af en toe een pagina over het hoofd ziet. Dat is dan nog wel te begrijpen, maar duizenden documenten. Ja, dan is er dus echt structureel wat misgegaan. En dat zou in een proces als dit niet, niet kunnen gebeuren. Ja, dus is het nu tijdelijk stilgelegd. Heeft het ook mogelijk gevolgen voor de, voor de rechtszaak zelf? Nou, Ik denk dat de gevolgen relatief beperkt zullen zijn... ...in die zin dat uh, zeg maar, uh, het opschorten uh, waarschijnlijk tot een vertraging van drie tot vier maanden uiterlijk zal leiden. De verdediging van Ladic, uh, hoofdadvocaat Lukic, heeft zes maanden uitstel gevraagd. Dat zal de chamber, uh, dat zullen de rechters waarschijnlijk niet doen. Ik, ik denk dat het, mijn inschatting is dat men het na het zomerreces zal hervatten. Het zomerreces is begin juli, dat duurt drie weken... Uh, en ik denk dat uh, de, de, de rechters gewoon vlak na dat zomerreces weer zullen beginnen. Want dan heeft de verdediging toch drie maanden de tijd om zich te verdiepen in die duizenden documenten. Uh, en dan leidt het proces een beperkte vertraging van uh, zeg maar drie maanden. Het is natuurlijk wel zo dat iedere vertraging in dit proces uh, best wel uh, ja, tot gevolgen kan leiden. Gelet ook op de gezondheidssituatie in de leeftijd van uh, Alginel Mladic. Hij is 70. Hij is 70 en hij komt uh, naar zijn eigen sector met gezondheidsprobleem... hoewel dat medisch tot dusverre niet is uh, vastgesteld... dat het dusdanig is dat dit moet leiden tot een uh, totale opschorting van het proces. Maar het, de beeldvorming naar buiten toe heeft uh, natuurlijk zeker vandaag... niet echt een, uh, uh, een positief uh, gezicht gegeven. Is dat een understatement van u, meneer Knoos, om te zeggen... dat de aanklagers een blunder hebben begaan in deze eerste fase van het proces? Nou ja, ik denk, ik denk dat dat, dat is misschien een oversteek is, maar ze hebben wel een, een ernstige steek laten vallen. Zeker aan het begin van het proces, waar de hele internationale gemeenschap uitkeek naar deze start. Ze hebben toch met veel applaus in die openingsverklaring van gisteren en vandaag. zijn ze gigantisch van leer getrokken uh, tegen Mladic. En als je dan meteen al. Kort na de start wordt teruggefloten door uh, de jury, zeg maar, in dit geval uh, de drie rechters. Ja, dan maakt dat toch een, een uiterst knullige indruk naar de buitenwereld. Knullig, als... maar, maar hebben ze wel een hele sterke zaak, als je kijkt naar wat ze hebben gepresenteerd de afgelopen anderhalve dag? Nou, ze hebben wel in de openingsverklaring, met name gisteren, zijn ze toch wel met uh, uh, interessant bewijsmateriaal gekomen dat voor velen nog niet duidelijk was, nog niet. Uh, uh, Zeg maar, ...aanwezig was. Uh, je moet daarbij denken aan... ...bijvoorbeeld de... Uh, ...dagboeken die Mladic kennelijk zelf heeft bijgehouden... ...en die in de muur... ...in de woning van hem in zijn aangetroffen. Radioberichten die zijn onderschept. Dus dat zijn wel... Uh, ...daar hebben ze ook stukken van laten horen. Dat zijn wel gegevens die... Behoorlijk, bela ...behoorlijk belastend kunnen zijn, hoewel dat nog niet doorslaggevend hoeft te zijn voor de bewijsvoering. Kijk, het gaat om een zeer complexe aanklacht, uh, waarbij uh, de aanklagers zullen moeten bewijzen dat de etnische zuiveringen geen doel op zich waren. Uh, sorry, wel doel op zich waren, maar niet een gevolg waren van de, van de oorlog. En dat is eigenlijk het standpunt van Mladic van, ja, dat was helemaal geen plan... Dus dat plan zal wel bewezen moeten worden. En weet hij, de Charles Taylor-zaak, die ja. recentelijk is veroordeeld, die is daarvoor vrijgesproken, dat het uh, niet gemakkelijk valt te bewijzen dat het echt een overkoepelend ton is geweest. Goed. Uh, met ethische zuivering als resultaat. Complex, een langdurige zaak met heel veel documenten die allemaal elektronisch beschikbaar moeten zijn. Het proces gaat na uh, de zomer dus verder. In internationaal strafrecht, hoogleraar aan Knoops. Dank u wel. Graag gedaan. Zuinig rijden. Met de stijgende brandstofprijzen wordt dat steeds interessanter natuurlijk. Maar zo zuinig als ze vandaag in Rotterdam doen, dat lukt u met een gewone auto niet. Nog niet in ieder geval. In Rotterdam is namelijk de Eco-marathon begonnen. De deelnemers daar kijken er niet raar van op om duizend kilometer op één liter brandstof te rijden. John Saarbach liet zich inwijden in de techniek achter deze ultra-zuinige vehicles. Er wordt aan verschillende auto's nog de laatste hand gelegd. We zijn, uh, we zijn in het sturen, borgen die rijden door. Nee. Oh, goed. Waarom is dat nodig? Ja, anders uh, kan hij het sturen. Hij moet er in elkaar gezet worden, dus eigenlijk. Nee, ja, dat is echt een last-minute uh, reparatie. Ah, wat was er kapot dan? Ja, de de lijnverbinding uh, is losgegaan. Dus we moesten een borgen door een boot. Uh, dat was er een. Uh... De lijnverbinding. nou ben ik een leek hoor. Als dat niet goed is, wat gebeurt er dan? Als een stuurrijden ging hij niet, uh, ging hij gewoon graag door. Oh, dat schiet niet op, nee. Nee, daarom. Dus als we snel maken, wat we gaan testen. We kunnen nu het behandelen. Green Team Twente staat hier ook met een extreem zuinige auto. We staan naast onze auto. Onze auto is voornamelijk uit koolstof opgebouwd. Met een, een dragend frame van aluminium. Zegt Ron Slom, teamleider. Onze auto rijdt op waterstof. Die waterstof wordt omgezet in elektrische energie. En De elektrische energie draait de elektromotoren in het wiel rond. Het is maar een heel klein motortje wat ik zie. Hij is inderdaad heel erg klein. Uh, dat komt omdat uh, onze auto ook maar uh, ongeveer 90 kilo weegt. En uh, de bestuurder is ook maar 70 kilo. Dus heel veel gewicht hoeft er niet op snelheid gebracht te worden. Waar lijkt hij nou een beetje op? Uh, nou, de meest uh, gunstige vorm qua luchtweerstand is uh, een druppelvorm. En met uh, de wielkasten en uh, de schouderhoogte van de bestuurder erbij... is dit uh, de beste benadering van een druppel die we nog konden maken. Ik tel twee wielen. En een kleine ingang waar je dan uiteindelijk in komt te zitten... dat is binnen ook niet meer dan... Ja, Je moet niet erg groot zijn. Het is, denk ik, binnen een, een meter bij een meter. Het uh, bestuursquantum is inderdaad 90 centimeter hoog. En, uh, een eis van Shell is dat uh, de bestuurder er in 10 seconden uit moet kunnen. Uh, onze stuurstang is losneembaar en daardoor kan de bestuurder er in 6 seconden uitkomen. Extreem zuinig. Hoe extreem dan? Uh, wij hopen de 1 op 1000 te gaan halen. Hopen? Dat hopen we. Uh, de testruns zijn vandaag en morgen zijn de wedstrijdruns. En uh, ja, als we de 1 op 1000 zouden kunnen halen, hebben wij onze doelstelling gehaald. En uh, gaan we ook heel hoog eindigen. Maar wat doet hij in de test? Uh, dat is op dit moment nog moeilijk te zeggen. Nou, je hebt wel getest, toch? We hebben nog heel weinig kunnen testen, omdat uh, het elektrische systeem kapot is gegaan eerder gisteren. Dus er is de hele nacht doorgewerkt om dat uh, weer te repareren. En daarom durven we nu niet te zeggen wat hij in de test zou gaan doen. En hij rijdt op waterstof. Dat betekent dus dat je op één liter waterstof duizend kilometer kan rijden. Uh, dat is niet helemaal waar. Uh, het waterstof uh, wordt dus uh, gemeten hoeveel we verbruiken. En dan uh, kunnen we uitrekenen hoeveel kilowattuur energie we verbruikt hebben. En aan de hand van de hoeveelheid kilowattuur die potentieel in een liter benzine zit, wordt dus het verbruik per liter benzine uitgerekend. Vannacht dus nog gesleuteld. Hoe lang ben je dan nou totaal aan bezig geweest? We zijn in september begonnen met het ontwerp. En dat uh, ging uh, redelijk gestaag. En in februari zijn we begonnen met de bouw. En uh, de afgelopen weken zijn we eigenlijk dag en nacht bezig geweest. En nou maar afwachten. Nu is het afwachten inderdaad. Er is kritiek op de plannen van de vijf politieke partijen voor de zorg. De Raad voor Volksgezondheid en Zorg hoort u zo direct. Er zijn geen files op deze hemelvaart donderdag. Dus Lucella, we gaan meteen door met de sport. Dit is het NOS Radio 1-journaal. Met Lucella Carrasso en Tim Overduk. Precies, want behalve voetbal hebben we ook live hockey vanmiddag. In de eerste finale wedstrijd van de hoofdklasse hockey... speelt Amsterdam tegen Rotterdam. Dan hebben we het over de mannen. Gerard de Groot is in het Wagenerstadion in Amsterdam. Gerard, wat is de stand van zaken daar? De stand van zaken is dat een minuut geleden ongeveer Amsterdam in de verlenging de Golden Goal scoorde. Het was 2-2 na twee keer 35 minuten. Er moet een winnaar komen in de finale wedstrijden van het uh, landskampioenschap. Het gaat over een serie van drie wedstrijden. komende zaterdag in Rotterdam, de tweede ook om drie uur smiddag. Hier om drie uur begonnen 4000 mensen op de tribune. Ze hebben met name in de slotfase natuurlijk genoten. De 2-2 kwam tot stand door Takema uit de strafcorner voor de rust. Take, Takema... Daarna was het weustof en Robert van der Horst die Rotterdam op voorsprong zette. 1-2. Toen begon de wedstrijd pas echt te leven. Takema, hij weer met een strafbal op 2-2 in de verlenging. En dat gaat met een golden goal. Als je scoort, dan win je in ieder geval die wedstrijd. Was het weer Take Takema die een strafbal moest nemen. Nou, er was een heel pandemonium omheen. Robert van der Horst, een van de sterspelers van Rotterdam... begon zo te mekkeren bij de scheidsrechter En te zuigen een beetje bij Takema. Een beetje wat, wat, wat rare opmerkingen maken. Kreeg een gele kaart. Moest van het veld. Uiteindelijk na een minuut of twee, drie werd die straf genomen. Takema de routinier. Hij heeft de rust. Hij zet hem uh, gewoon in een doelpunt om... Doelman, uh van Rotterdam was, was kansloos Blaak en Takema is dus de grote man bij Amsterdam in deze eerste finale wedstrijd met drie treffers Amsterdam wint met 3-2 moet op herhaling aanstaande zaterdag om drie uur en dan als Amsterdam dan wint zijn ze kampioen van Nederland zo niet dan is er zondag nog eventueel een derde wedstrijd. Maar het was Genieten voor vier, 5000 toeschouwers. Zeker hier aanwezig in het Wageningen stadion. Met een hoofdrol dus voor Taken Takema. Gerard de Groot, dankjewel. En dan zeg ik even dat bij het voetbal... het nieuwe kwartier gespeeld is tussen RKC en Vitesse. De stand is daar nog steeds 0-0. kunnen we meteen door naar Marco Verhoef met het weer. Marco, jij voorspelde of jij verwachtte gistermiddag... Eh, dat het afgelopen nacht worst aan de grond zou kunnen zijn in Nederland. We keken vanmiddag naar je weerkaart en dan zagen we het afgelopen nacht... was het min 7... Op de cold spot van Nederland. He, voor <laughs> jullie weerkundigen. Ja. Is er een cold spot van Nederland? Waar ligt dat ding? Dat ding dat ligt in het uh, oosten van het land, op de vliegbasis Twente. En uh, ja, eigenlijk 9 van de 10 keer. Nou, misschien is dat wat overdreven, maar wel heel vaak is dat de koudste plek in Nederland. Er zijn er nog een paar hoor in het noorden van Limburg, heb, midden van Limburg denk ik. El, vlakbij Weert. Dat is ook zo'n plaats waar het eigenlijk altijd wat kouder is dan wat in de omgeving. Winter, zomer, is altijd kouder. Ja, het maakt niet zo heel veel uit. Het heeft met de grond, ondergrond te maken, denk ik. Het zal wel met zandgronden te maken hebben, dat die dan wat, wat makkelijker uitstralen. En want waar het s'nachts het koudst is, is het daar ook vaak overdag relatief wat warmer. Ja, de verschillen met nacht, dag en nacht zijn bij zandgrond gewoon wat, wat groter dan bij uh, klei. En waar veel vocht is zitten. Ja, maar min 7? Ja. Min 7 boven de grond. Begrijp ja, dat is vlak boven de grond dus op 10 centimeter hoogte, want op anderhalve meter, dat is de officiële waarnemhoogte voor de temperatuur die wij eigenlijk altijd in de verwachting noemen. Uh, daar was het uh, ook voor trouwens, min 0,6 graden, de enige plek in Nederland van de officiële meestations van het KNMI. En vlak boven de grond waren het er overigens veel meer. Dat echt het, gevoer, dus. Ja, op uitgebreide schaal, vlak boven de grond, min 2, min 3. Zeg, de komende dagen, hoe zien die eruit? Nou, die voor, voorstaande grond, dat is niet meer aan de orde. Dat heeft te maken met dat we met een heel andere lucht terecht zijn gekomen. Dat konden we vandaag een beetje merken. We zagen veel sluierbewolking in de loop van de dag. En waar de, de lucht was minder blauw. En dat zie je vaak als de warmere lucht. Onze kant op komt, nou dat gebeurt nu dus ook. Komende nacht hebben we een graad of... Zeven denk als minimum, eh, boven nul. En dan morgen wordt het 15 tot 18 graden. Maar het is eh, vochtige lucht, dat betekent ook dat er vrij veel bewolking is. En in de loop van morgen een enkel buitje. Die buienkans lijkt zaterdag wat minder groot te zijn, maar zondag weer wat groter. En dan is het inmiddels zo broeierig geworden. Misschien wel met 22 graden op de thermometer Dan moeten we ook weer rekening houden met onweer. Marco, dankjewel. Okay. Dan gaan we over de zorg praten. De kosten in de zorg stijgen elk jaar. Dat nieuws kwam gisteren ook. En gisteren kwam ook het nieuws van het Vijfpartijenakkoord. Wat die vijf partijen voor komend jaar willen gaan bezuinigen. U heeft het wellicht gehoord. De rollator gaat uit het basispakket. Het eigen risico gaat omhoog naar 350 euro. We praten over de maatregelen met Rien Meijering. Hij is voorzitter van de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg. Goedemiddag meneer Meijerink. Goedemiddag. Hoe vallen deze maatregelen bij u? Nou, ik vind het een begrijpelijk programma. Uh, laat ik dat uh, vooropstellen. Uh, als je dus uh, met elkaar afspreekt dat er uh, voor zo'n pakweg... anderhalf miljard moet worden bezuinigd... dan kom je, als je het snel wil doen... Uh, en er niet al te lang met elkaar wilt praten... dan kom je tot zo'n soort programma. Maar snel maar, is niet altijd goed. Nee, ik vind het ook wel een beetje jammer. Uh, want uh, ja, eigenlijk verandert er in de zorg op deze manier niks. Hè? De, de, de, de kosten worden verschoven... He, wat, wat, wat vroeger via uh, de zorgverzekering en via de overheid, dus de AWBZ, ging, ja, daar zullen mensen nu in, in, in meerdere mate zelf voor moeten opdraaien. En is dat niet hoe dan ook onontkoombaar? Dat is uh, alleen onontkoombaar als, uh, uh, als je iets kunt doen aan de zorguitgaven zelf. En uh, dat vind ik een beetje een gemiste kans. Dus ik kan me voorstellen dat als hier nou echt wat serieuzer en wat indringender naar gekeken wordt... dat je dan ook met maatregelen kunt komen die iets doen aan de zorguitgaven zelf. En kunt u daar dan eens een voorbeeld van ja, geven? Ja, zeker. Uh, het gaat om twee dingen eigenlijk. Er zijn eigenlijk maar twee methoden, het is heel overzichtelijk... er zijn maar twee methoden om uh, het probleem op te lossen, aanhalingstekens op te lossen... Uh, zonder dat het alleen maar over een verschuiving gaat. Eén, de zorguitgaven terugdringen. En twee, uh, door middel van ingrijpende vernieuwing, innovatie, uh, de zorg goedkoper maken. Dat zijn dat, de twee mogelijkheden. Dat, en, klinkt wat, dat klinkt wat simplistisch. U zegt gewoon: Nou, het moet goedkoper en we ja. moeten uh, dat ja. op een andere manier doen. Ja. Dat, geeft u dan eens aan hoe dat dan zou ja, moeten? Nou, dat hebben wij uh, een aantal malen aangegeven. En dat is heus niet zo eenvoudig hoor, want anders was het te lang gedaan natuurlijk. Uh, maar in feite komt het erop neer dat als je de zorguitgaven laag wil brengen, dat je mensen gezonder moet laten leven, als mensen gezonder leven. Dan eh, hebben ze minder zorg nodig. Zo eenvoudig is het. Al en dan kom je, je bij de preventie uit. Wat zegt u? Dan kom je bij preventie uit. Dan kom je onder andere bij preventie uit, ja. En dan, dan, dan, ja, dan, dan tref je maatregelen om, eh, om de ongezonde dingen uit te ballen. He, dat gaat over roken, dat gaat over vet eten, dat gaat over bewegen. Al die dingen waarvan we weten dat het aanwijsbaar leidt tot, eh, tot gezondheidswinst. Dus tot, tot, tot meer gezondheid bij de mensen. Uh, die moet je bevorderen. Daar moet je een programma op zetten. Maar dat, dat vervat je niet makkelijk in een begrotingspakket zoals nu door vijf partijen is overeengekomen? Nou, er zit een bijvoorbeeld een lichtpuntje in. In het pakket wat ik tot nu toe gelezen heb, uh, zit ook uh, 100 miljoen extra voor preventie. Dus dan denk ik, nou ja, dat moet natuurlijk nog worden gedetailleerd, maar dat denk ik, dat is in ieder geval iets wat, uh, wat uh, aan de goede kant van de streep is. En hoe kan dan dat we best worden besteed, deze 100 miljoen euro aan preventie? Nou. Uh... Allerlei, dus ja, er zijn allerlei uh, goede uh, voorbeelden. En het komt er vaak op neer dat uh, de overheid geld steekt. Trouwens, de huidige minister heeft dat ook gedaan hoor. Geen misverstand. Geld steekt in bewegingsprogramma's bijvoorbeeld. Uh, en veel meer doet aan uh, ja, rookvrije schoolpleinen. Uh, kinderen uh, laten bewegen. Uh, afijn, al die dingen waarvan we met elkaar al lang weten dat ze hartstikke goed zijn. Ja, die kosten allemaal geld. En, uh, en, en daar is in, van overheidswegen de laatste tijd op uh, bezuinigd. En daar zou je wat op terug kunnen doen. Maar in de tussentijd, uh, meneer Meijerink, gaan die kosten omhoog. Dat eigen risico gaat bijvoorbeeld omhoog van ja. 220 naar 350 ja. euro. Kunt u zich ja. voorstellen dat met name armere mensen op langere termijn de zorg nog wel kunnen betalen nee, als het zo doorgaat? Dat is, dat is buitengewoon zorgelijk. Dat, dat is echt het grote probleem. Vandaar dat wij reclame maken voor de twee methoden waarbij dat minder zou gebeuren. Maar als mensen dus een hoge eigen risico hebben... hoe kunt u dan van hen verwachten dat ze inderdaad in die preventiesfeer eh, gezonder gaan leven? Nou ja, dat moet, dat moet van de beschikbaar worden gesteld. Het is niet zo dat je daar... Hè, je moet daarbij geholpen worden. Uh, uh, uh, veel van de problemen die uh, uh, momenteel tot ongezondheid leiden, komen voort uit verslaving, et cetera. Uh, daar moet de overheid echt bij helpen. En dat zijn ja, dat, dat zijn inspanningen, die, die, die kosten geld. Nu hadden wij gisteren Paul Snabel aan de lijn, uh, die zei dat mensen moeten zich ook vooral meer, uh, mensen moeten meer weten hebben van wat de zorg kost. Dus ze moeten kostenbewuster ja. worden. Ja, dat, heeft dat, dat zin? Levert dat ja. iets op? Ja, dat heeft denk ik wel zin. Maar daar verwacht ik niet uh, de victorie van, eerlijk gezegd. Maar dat heeft wel zin. Uh, op dit moment weten de mensen er echt verrekt weinig van. En dat, dat, dat breekt ons ook op. Dus uh, uh, hij heeft gelijk. Daar moeten we echt meer aandacht aan besteden. Maar dat is niet het einde van het verhaal. Nee, wij pleiten regelmatig voor uh, uh, maatregelen die leiden tot gezonder gedrag. En, nu komt het, dit heb ik nog niet genoemd. En een andere financiering van de zorg waardoor instellingen, zorgverleners, gestimuleerd worden om nieuwe methoden toe te passen. U bedoelt, dan komt u bij die innovatie ja, uit? Ja, precies. Dan kom ik bij die innovatie uit. Waarom gaat dat zo moeizaam in ons land? Vanwege het gekozen bekostigingsstelsel. Maar moet je dat dan gaan subsidiëren, innovatie? Uh, om, om, om te beginnen, maar dat gebeurt wel op enige schaal. Nee, het grote probleem in ons land is dat het niet doorzet. Wij, wij weten verrekt goed hoe het beter kan. Maar uh, dat blijft steken al in een pilot en dat blijft steken al in een probeersel. En dat wordt niet echt breed toegepast. En dat komt door onze bekostiging. Wij bekostigen verrichtingen in ons land en wij bekostigen niet de uitkomst. En dat is ook niet zo makkelijk hoor. Want als het makkelijk was, was het al gebeurd. Ja, nou dat is ook een idee, meneer Meijering, waar zij uh, in Den Haag mee ja. verder kunnen. Ja. Dank dat uh, u uw gedachten met ons wilde delen over de zorg. Prima. Ongetwijfeld een belangrijk thema bij de komende verkiezingscampagne. Hartelijk dank. Ring Meijering was dat van de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg. We gaan naar Waalwijk, naar Ronald van der Geer bij de wedstrijd RKC Vitesse. Want dat doen we niet zonder reden, Ronald. Nee, want het is stil geworden aan de zijde van de, de Walwijkse supporters. Want uh, Vitesse heeft het doelpunt gemaakt. Na 22 minuten is het centrale verdediger Kalas die uh, uiteindelijk de goal maakt. De zesde corner van Vitesse werd er afgeslagen. Maar kwam uiteindelijk terecht bij Nick Hofs aan de rechterkant. Goede voorzet van hem, althans goed. Die werd eerst nog weggekopt door een centrale verdediger van Mosselveld uit het uh, strafschopgebied, Wordt toen opgevangen door Kalas. Uh, dus die daar nog stond voor in meter of 20, 25. Schoot hij op uh, de goal van RKC. En nu had Jeroen Zoet geen antwoord op uh, deze Arnhemse Inzet. Dus uh, Vitesse afvroeg in de wedstrijd op een uh, 1-0 voorsprong. Dat was een fase waarin de uh, RKC eigenlijk meer balbezit had... zonder dat het nou heel dreigend werd. Want de beste kansen waren voor uh, Vitesse. Ik heb al gememoreerd een schot van Boni dat door Zoet moest worden gekeerd. Een vrije trap van Van der Heijden. Ook weer een prima redding van uh, Zoet. En dan had de andere centrale verdediger, de, de Cassia... die had nog uh, naast de goal geschoten van uh, RKC. De dreiging kwam dus wel van uh, Vitesse. En Vitesse staat nu op een 1-0 voorsprong door het doelpunt van Callas. Met nu 25 minuten gespeeld. We gaan na 5 uur natuurlijk verder. Die wedstrijd gaat gewoon door. En dan blikken we onder meer terug op een andere streek derby: FC Dan Bos tegen Willem II. Het werd net 0 maar er waren veel meer kanten aan deze zaak. En daar was Theo Verbrugge bij. Tot zo. Vanavond, BNN Today. Nee, ik moet lachen over dat zinnetje blauw op het voetbalveld. Ja, nu pas. Het <laughs> was zomaar niet geleden. <laughs> nee, nee, ik lach nog steeds. Vanavond om half negen op Radio 1. Dit is de eerste keer dat ik je heel bevlogen hoor. Ja, ik merk dat, dat, dat het nu ook toen echt uitkomt, ja. Luister en kijk mee op radio1.nl. Ah, die kleur moet je een beetje... Ik begint me toch een beetje te irriteren, die paal. Radio 1, het nieuws van alle kanten.